11 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag zijn in de Zuid-Afghaanse stad Laskar-Ga... zeker tien politieagenten en een kind omgekomen. Zeven agenten en twee burgers raakten gewond. De dader liet zijn auto ontploffen voor het hoofdkwartier van de politie. De hekken waren net opengegaan om een politieauto binnen te laten... De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeheist. Las Ga is een van de eerste plekken in Afghanistan... waar de internationale troepenmacht net de verantwoordelijkheid... voor de veiligheid heeft overgedragen aan het Afghaanse leger en de politie. Bij een gewelddadig incident in het noordwesten van China... zijn zeven mensen gedood en ruim twintig mensen gewond geraakt. Twee mannen, gewapend met messen, kaapten een bus... staken de chauffeur dood en vervolgens ging een van hen achter het stuur zitten. In volle vaart reed hij op een menigte in. Vervolgens stapte hij met zijn hand langer uit en de twee begonnen in het wilde weg op mensen in te steken. Een van de daders werd door omstanders gedood, de andere werd gevangen genomen. Over de motieven van de daders wilde de Chinese politie niets zeggen. In de provincie Xinjiang, waar het incident plaatsvond, is al lange tijd sprake van etnisch geweld tussen han chinezen en de uit Turkije stammende Oeigoeren. In Syrië hebben tanks de stad Hama bestormd. Er zouden minstens 23 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens een arts wordt er door tanks en sluipschutters... willekeurig op mensen geschoten. De water- en elektriciteitsvoorziening in Hama is afgesloten. Het Syrische leger heeft de stad bijna een maand ontsingeld... nadat de inwoners massaal hadden betoogd tegen president Assad. Die treedt al enkele maanden hardhandig op... tegen betogers die zijn aftreden eisen. De afgelopen maanden zijn al ruim 1600 mensen gedood... Het weer. Het is bewolkt en grijs, maar vanmiddag wordt de bewolking dunner. En in het westen breekt dan langzaam de zon weer door. Er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Macro, met meer dan 50.000 artikelen: het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het mega mania bij Macro: met mega veel, mega voordeel. Alleen voor macro-pashouders.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 Beter horen, de hoorspecialist. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Ja, hartelijk welkom terug bij het tweede uur van OVT in de zomer. De laatste 40 minuten van ons programma vandaag zijn gereserveerd voor bijzondere historische afleveringen van het helaas verdwenen VPRO-radioprogramma Ongehoord. Een programma waarin makers op reis gingen om hun verhaal te vertellen. En vandaag is dat het programma uit 1995 van oud-collega Ronald van der Boogaert, die in 1995 in Moskou een portret maakte van de Russische Bart Vizotsky. Maar voor we naar Ongehoord gaan luisteren... nemen we u mee terug naar de Gouden Jaren. En dat is een keuze uit het VPRO-radioarchief van archivaris Nienke Vijs. En vandaag in deel 5 het verhaal van Otto, kind van foute ouders. Otto is negen jaar als in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Hij groeit op in een warm gezin... Kind van natieouders die hij liefheeft. En als jong kind brengt hij enkele jaren door in een natieopleidingsinstituut in Tsjechoslowakije. Na de oorlog wordt Otto hoofdonderwijzer. Omdat de herinneringen aan de oorlogsjaren en zijn jeugd hem in de loop van de jaren steeds moeilijker maken om goed te kunnen blijven functioneren, geeft hij in 1971 zijn baan op. Vijftien jaar later, in 1986, schrijft hij de VP brief Otto wil terug naar Tsjechoslowakije, waar hij een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht. En programmamaker Peter Flik reist met hem mee. Beluistert u een korte samenvatting van Otto. Er is een punt in de tijd waarmee deze reis te maken heeft. En volgens mij ligt die in 1971, toen jij hoofdonderwijzer was... en vrij plotseling besloot om daarmee op te houden. Ik wil je terugvoeren naar dat punt... Een van jouw oud-leerlingen herinnert zich die dag. Vijftien jaar geleden zat ik bij meneer P. in de klas. Het was een zesde klas. Ikzelf moet toen rond twaalf jaar geweest zijn. En hij was ook hoofd van de school. Ik zat bij hem in de klas samen met 44 andere leerlingen. En uh, opeens ging meneer Zegers achter zijn bureau zitten... En uh, was heel stil en uh, wij begonnen een beetje te lachen van uh, wat is er aan de hand. En uh, begon ons toe te spreken over dat hij altijd heel erg uh, zijn best had gedaan om uh, goed op mensen over te komen, om uh, kinderen, begon die ons weer aan te spreken, uh, vooral goed met elkaar om te laten gaan. Ook begon hij altijd over, jullie moeten niet zo uh, vechten. Begon hij ook uh, het geheel in een breder perspectief te zetten... over mensen die elkaar aanvallen, uh, ruzies hebben. Waar hij absoluut niet tegen kon, begon ook uh, ineens tranen in zijn ogen te krijgen. en ja, Je zit daar als twaalfjarige kinderen bij elkaar... en je weet eigenlijk niet waar hij het over heeft. Maar de intentie van uh, wat, hij, wat hij bedoelde, dat kwam wel duidelijk over. Dat ging zo... 10 minuten door, hij begon steeds uh, emotioneler te uh, spreken. En het begon zelfs zover te komen dat de andere klassen uitgingen, dat de schoolbel klonk. Ja, we zagen wel in dat dat uh, niet goed af zou lopen. En het is eigenlijk ook niet uh, goed afgelopen, want hij is niet meer op uh, school teruggekeerd. Ja, dat was het moment dat ik dacht, nou, nou gaat het niet meer. Nu, nu kan ik niet meer. Ik heb altijd gedacht... dat ik met de manier waarop ik met de kinderen omging... ze proberen elkaar in al hun kracht en zwakheden te waarderen... dat je ze dat zou kunnen aanleren... op een manier zonder geweld. En echt, Ik had op dat moment het gevoel... Het gaat niet, het kan niet. Er gebeuren dingen die het niet mogelijk maken om kinderen daarvan te overtuigen. En dat ik dat op die manier probeerde, dat heeft heel duidelijk te maken met wat ik op dezelfde leeftijd van die kinderen meemaakte. Namelijk dat men probeerde mij te vormen of te misvormen in een systeem dat niet bij mijn karakter paste. En dat zo in strijd was met mijn, met mijn gevoelens... En, mijn, en de opvoeding van mijn ouders... dat ik me op, op diezelfde leeftijd geen raad wist... met mijn houding ten opzichte van mijn medemensen. Er komt dus een punt in de tijd dat je daarmee op wil houden. Dat je dat, dat plots duidelijk wordt, dan ga je weg hoe kan je dan zo lang onderwijzer zijn geweest? Dat begrijp ik dus niet. Hoe kan dat dan? Jaren onderwijzer en pas in 1971... wordt jou dit op de een of andere manier duidelijk. Dat begrijp ik niet. Als je me nu vraagt, waarom? Waarom zo plotseling? Dan zeg ik, ik weet het niet waarom je nou op die datum opeens tegen de klas zegt... jongens, nu gaat het niet meer. En tegen jezelf zegt... Nou, ik zou het verdomme niet weten. Ik weet ik, ik, ik, ik het niet. Ik hoop dat we erachter komen, maar ik weet het niet. Ik heb altijd iets anders moeten vertellen dan wat er gebeurd was. Toen ik in... Uh, Vier, in 1945, na de oorlog, ging kijken wat er met ons huis gebeurd was. Toen stond het huis er nog wel. Maar alle spullen die we hadden, die waren er niet meer. Mijn speelgoed. De dingen die me dierbaar waren, die waren verdwenen. Ik kon dat aan niemand vertellen, want... <hacht> Hoezo is dat weg dan? Nou, mijn ouders die zijn naar Duitsland gegaan. Toen hebben ze alles leeg gehad. Nou, dat is maar goed voor ze. Nou, dat je weer. Je kon dat aan de mensen niet vertellen. Geweeklaag van twee NSP-kinderen in Marienbad, in Tsjechoslowakije. Nu, op een geluidspand, en toch uitzenden. Zelfs ik krijg daar uh, wat problemen mee. Geweeklaag? Van twee NSP-kinderen ja. ja. in Marienbad, in Tsjechoslowakije. En enige schroom, om dat allemaal vast ja. te leggen. Heb ik zelfs. Ja. Want ook Peter Flik was een kind van NSP-ouder. Dat vind ik heel moedig, Peter, dat je dat durft te zeggen, hier. Dat vind ik ontzettend moedig van je. Daar Dan durf je meer dan ik. Want ik weet dat daar consequenties aan kunnen vastzitten. En wat je nu zegt... Peter, wat je nu gezegd hebt, je wordt er absoluut op aangekeken. En ik weet, ik weet niet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat jij er niet op wordt aangekeken. Want ik heb ervoor gezorgd dat jij nou hier in uh, Malienbad zit. En ik heb je daartoe uh, toe uitgelokt. Maar Otto, we waren kinderen. Kijk, als je naar nou de boven kijkt, er staan allemaal kinderen hè, achter het raam. Dat is de derde etage, Rechts. Daarboven, daar heb ik uh, gezeten. Dan heb je hier rechts een turnzaal, een bioscoop. En als je nou doorloopt en achter die school komt... dan krijg je een enorm sportveld. Hè? Nou, hier stond dan een, uh, een hakenkruisvlag. Die werd s'morgens gehezen. Nou, dus hier heb ik mijn uh, militaire opleiding gekregen... Ik heb een keer hier zo 22 rondjes gelopen. Uitgerekend dat het 7,5 kilometer was. Om uh, prestaties te leveren. Oh ja, er is één jongen. Ik kan zijn naam, zijn voornaam noemen, want er zijn er duizenden van. Hij heette Jan. Dit kind heeft zo afschuwelijk moeten lijden onder alle andere jongens. Hij kon niet goed hardlopen, hij kon niet goed verspringen. Ook geleden onder jou. Hij heeft ook onder mij geleden, ja, zeker. Ik heb hem behoorlijk te pakken gehad, hoor. Bijvoorbeeld, uh, hij, hij plaste ook in zijn bed. Nou, dan, dan nam je een tijl met water. Die gooide je, in zijn, gooide je in zijn bed leeg. En dat kind kon zijn bed niet meer in. Dan kreeg hij op zijn donder, omdat hij zijn hele, zijn hele bed nat was. Wat gebeurde er dus? Die jongen werd in een slaapzak gebonden en die werd meer op de tafel gezet. Dat kind, dat zat daar maar. Dat huilde niet, dat zei niets. Dat zat daar maar. Dat zat daar voorbereid te worden om misschien op de leeftijd die hij nu heeft... zelfmoord te plegen, hoor. En wat gebeurt er s'nachts? Ik word wakker. En ik hoor dat kind zachtjes roepen... laat me er nou uit, want ik moet zo nodig. En ik heb hem er niet uitgelaten. En de volgende morgen was die tafel niet alleen nat... Van die beddenzak, maar ook van wat hij geplast had en wat gebeurde er, dus. Hij krijgt nog meer op zijn donder. Het lijkt wel of sommige jongens, zoals die Jan, voorbestemd zijn door hun houding of hun gezicht. om het mikpunt te worden van de treiterijen van anderen. En ik verwijt de rotzakken die dat gedaan hebben. en als gevolg daarvan mezelf dus ook nu nog steeds dat dit gebeurd is. Ik vind het zo iets onmenselijks. Ik vind het zo kindonwaardig dat ik alles zal doen om dit soort dit soort wantoestanden waarden ook te voorkomen. Tot zover de samenvatting van de reportage Otto. Eerder uitgezonden op 5 augustus 1986 in het radioprogramma Het Gebouw. De maker van deze reportage, Peter Flik, ontving in 1991 de zilveren reismicrofoon voor zijn gehele oeuvre. De complete documentaire kunt u beluisteren op vpro.nl slash goudenjaren. Volgende week in deel 6 hoe de mobiele eenheid in 1980 op hardhandige wijze een einde aan de eerste blokkade van de kerncentrale van Borselen maakte. We gaan verder. Deze zomer hoort u tot eind augustus historische afleveringen uit het archief van het vroegere VPRO-radioprogramma Ongehoord. Tussen 1995 en 2001 reisden radiomakers als verhalenvertellers voor ongehoord de gehele wereld rond. Naar bijzondere locaties voor uitzonderlijke geschiedenissen. Niet om te interviewen, maar om hun eigen woorden en geluiden verhaal te doen. Ja. ...maar wel verteld radio tegen de klippen op. Vandaag hoort u de aflevering die Ronald van de Boogard maakt in Moskou... ...in maart 1995, over het graf van een Russische bart. Hij bezocht de begraafplaats Vakanskovskoye... ...waar in 1990 Vladimir Vysotsky begraven is. Een locatie die voor heel veel Russen een bedevaartsplek is geworden. Toen ik die stem voor het eerst hoorde, voelde ik iets in mijn rugmerg. Dat is dus Wysotsky. Vladi Ook wel Volodya genoemd. Door de mensen die hem heel goed kenden. Ik zou even nog iets meer laten horen. Die geteisterde stem, dat raspende geluid, die dynamiek... met die man moest wel iets bijzonders aan de hand zijn. Pisotsky is dood. Hij stierf op 25 juli 1980. Hij richtte zichzelf te gronden. Rookte als een ketter. Was de laatste jaren aan de morfine. Maar was bovenal verslaafd aan drank. Hij had periodes. Dat hij zes tot zeven flessen wodka per dag dronk. Ik weet niet wat voor flessen dat zijn. Maar ook al zijn het die halve liter flesjes wodka... die je overal en altijd in Moskou kunt kopen... ook al zijn het die flessen dan is het nog bijna ongelooflijk dat iemand daar per dag zoveel van kan opdrinken. Vysotsky is een volksheld. Daar is geen twijfel over mogelijk. Hij was een gevierd acteur. Hij was dichter. Hij was zanger. Hij maakte in de vreselijke Brezhnev-periode teksten die het volk aanspraken. Het waren niet zozeer dissidente teksten, maar teksten over vrijheid en verdraagzaamheid... over begrip en liefde, over de waanzin van oorlog en geweld. Filosofische teksten, vaak gebruikmakend van... Metaforen. Vizotsky mocht niet optreden voor radio en televisie. Veel van zijn teksten werden gecensureerd. Optredens werden soms zonder opgave van redenen geannuleerd. Er werden maar 5,45 toerenplaatjes in Rusland uitgegeven... terwijl Vysotsky in een periode van ruim 20 jaar 700 teksten schreef. En toch was hij vreselijk populair. Bij zijn optredens was het altijd razendruk. Veel mensen kenden zijn teksten uit het hoofd. Bandjes werden gekopieerd en gekopieerd en gekopieerd. Wat je nu hoort is zo'n kopie van een kopie van een kopie... die ik in Moskou voor ongeveer 3,50 euro heb kunnen kopen. Zijn begrafenis in 1980 werd door honderdduizenden mensen bezocht. Vijftien jaar later is die begraafplaats een bedevaartsplek geworden. Ik zit nu in een auto en kijk naar het kerkhof. Ik moet één straat passeren... Een straat waar ook trams doorheen gaan, bussen, auto's. En vlak achter de ingang moet, dat, moet die begraafplaats van Wysotski zijn. Ik zal er dadelijk naartoe lopen. Ik moet dan een kiosk passeren waar de hele dag muziek van Wiesotski uit een luidspreker komt. Я по тьмах еще дорогу, медовущий, погиб ногу, только поступлю, она не засыпает, впереди меня ступает тяжкой подоблю вот. Он подкнула за коренья. Het is nu zondag 19 maart en ik sta voor de ingang van het kerkhof. De poort leidt naar een Kerkje in groen en geel met goudkleurige bollen erop. Het kruis van de orthodoxe kerk. En hier, recht tegenover de ingang, is een stalletje ingericht ter nagedachtenis van Vladimir Wiesotski. Foto's, tapes, boeken, spelletjes. De mensen kijken. Er zijn te koop bijvoorbeeld 16 cassettes. Met al zijn teksten. Met alle muziek die is uitgegeven. En als je hier naar binnen loopt, dan is het graf, althans dat heb ik gelezen, onmiddellijk na de ingang. Het heeft gesneeuwd. Vannacht. En het is nu. een uur of één in de middag. Eén à twee graden. Mensen lopen in dikke winterjassen. Mutsen op het hoofd, maar om nou te zeggen dat het echt koud is, is het niet aan mijn rechterkant een klein kerkje, recht tegenover een andere kerk. En hier onmiddellijk kom je iets naar rechts aan het graf van Visotsky. Maar sinds kort is er ook iets bijzonders gebeurd in die zin: er is een ander graf naast gekomen. En dat is van Vladislav Lyschev. Een journalist. Begin deze maand doodgeschoten is. Hij was benoemd tot directeur van een nieuw publiek televisiestation. Hij was vreselijk populair. En direct nu naast elkaar liggen een wat oudere symbool Vysotsky. Naast het nieuwste en jongste. Russische symbool. Russisch symbool voor vrijheid. Vlad Lisjev, Lyschev. Vlad Lyschev. Ja, dat is right. Mensen die... fluisteren... praten dus duidelijk niet hard. Hier, voor dit graf van Lyschev. Echt bedolven onder de kransen... en de bloemen. En de mensen die kijken... Maar praten nauwelijks. En als we dan even iets verder lopen. dan is hier het graf van Vysotsky. En dat is een praalgraf. Daar is veel om te doen geweest. Het is het monument. Er is een monument opgericht van ruim twee meter hoogte. En Vysotsky is gewikkeld in een vlag achter hem zijn opgerezen twee hoofden van paarden, twee paardenhoofden. En hij is gewikkeld in zijn gitaar. Het is een grotesk monument. Ik zei het, er is veel om te doen geweest. Zijn vrouw, Marina Vladi, heeft zich er zeer tegen verzet... dat er een dergelijk monsterlijk, zoals het door een aantal mensen genoemd... een monsterlijk beeldhouwwerk zou komen, maar het is er eenmaal. En... Sinds 1980, toen Vysotsky hier begraven is... is het een talgrimsoord voor veel mensen die zijn muziek kennen... zijn teksten kennen, die zich ooit gesterkt hebben... gevoeld door de muziek en de teksten van deze onstuimig levende man. Toen hij hier begraven werd, was dat uh, eigenlijk heel bijzonder... Want het was eerst de bedoeling dat Vizotsky zou worden begraven in een van de, op een van de begraafplaatsen buiten de stad. Dit ligt vrijwel in het centrum. En men wilde eerst, had men willen verhinderen dat het een berenvaartwoord zou worden. Toch heeft de directeur van deze begraafplaats erin toegestemd dat hij hier begraven zou worden. En dat was in zoverre nog meer bijzonder omdat mensen worden hier niet meer begraven. Dus ze kregen toestemming om het wel hier te doen. En toen is gebeurd waar autoriteiten voor gevreesd hadden. Namelijk dat het een plek werd voor... een beetje groot woord, maar... pelgrims. Pelgrims die hier komen. Het is nu uh, ongeveer twee uur. En voor het graf van Vizotski staan zeker veertig mensen... En voor het graf van Liedchef, ja, we zullen er geen wedstrijd voor maken, maar er staan er zeker honderd. En men loopt op en neer en blijft heel ingetogen. Ik loop nu wat verder de Kerkhof op. Ik zal je nog even vertellen het lied wat je net hoorde, dat heet. Wolvenjacht, dat is ongeveer is eigenlijk wel het meest bekende nummer van Wisotski. In het kort komt het erop neer. Dat gaat over een troep wolven die is ingesloten in een gebied... dat is afgezet met rode vlaggen. En die wolven die mogen daar niet voorbij. Maar als de jacht begint, dan is er toch één wolf... die het gebod overtreedt en die vlucht. En zo blijven die jagers met lege handen staan... En het merkwaardig is dat dat lied ja, werd gewaardeerd door de partijbonds. Hij mocht het ook overal zingen. Want iedere bons herkende zichzelf in die ene wolf die het gebod overtrad. De graven hier zijn opgetrokken uit tralies. Het zijn, het zijn hokjes, kooien eigenlijk. Vaak met uh, punten ook uh, te spijlen. En aan weerszijden van dit pad zie je mensen bedelen. Sommigen staan voor het graf. Hier bijvoorbeeld zat een vrouw met een klein kind voor het graf van haar overleden man. Die steekt haar hand uit. En verderop bij de kerk staat een hele rij. Er staat een hele rij. Er hier ook een kat, een kraaien. Hoe je ook... Kruunen... Of Er staat een hele rij vrouwen te... betelen. bedelen. Het is, zoals iemand mij dat uitlegde... Het is een, een... Second rank popular... Begraafplaats. Het zijn de volkshelden... Die hier begraven liggen. En Vizotsky was daar het symbool van. Een volksheld met al zijn problemen en al zijn dranken Dat spreekt eigenlijk de mensen heel erg aan. Althans, zo wordt me dat uitgelegd. En nu bij de ingang van de kerk, die een beetje centraal ligt op deze begraafplaats. Ik zal voorzichtig naar binnen gaan. Het is ook op alle andere plekken hier druk. In Deze kerk is het hartstikke druk. Het is ook veel drukker bijvoorbeeld dan op het Novo De Vigie. Kerkhof, waar ik ook geweest ben. Een van de nog meer beroemde kerkhoven in Moskou. Want daar liggen schrijvers en dichters begraven als... Kogol, Tjechov, Mayakovsky, Twardovsky. Fadeev ook. Muzici, componisten, Rubinstein, Prokofiev. En er liggen ook politici die de rode muur... de, de, de kremlin -muur niet gehaald hebben. Khrushchev bijvoorbeeld, Litwinov, Mikoyan... De Kremlin Wall, zo bekend zijn, daar ligt een aantal politici begraven. Het belangrijkste is Lenin, daar ligt in een mausoleum. En als je daar komt, dan word je tot stilte gemaald. Dan moet je je hand uit je zak halen. Maar er liggen ook de lijken van Stalin, Andropov, Tsjernenko, maar bijvoorbeeld ook Juri Kakarin. Gaan we hier de kerk uit. Naar een rustige plek. Naar een, vind ik ook wel, bijzondere plek. En dat is het graf van Lev Yashin. O, volgens mij de beste een voetbalkeeper die ooit geleefd heeft. Een man die altijd in een wat te lange broek optrad. Maar ook een enorme volksheld... Loop ik nu langs de graven van drie jongetjes eigenlijk. In 1991 overleden tijdens de koep. Iets verderop ligt ook een grond. Kunstrij, echt paar. Vizotsky. Zijn laatste vrouw heette Marina Vladi. Dat was een Franse filmster. Toen Vysotsky haar ontmoette... Er lag hij in scheiding van zijn tweede vrouw. Hij had ook al twee kinderen. En die Marina Vladi... die heeft een boek geschreven... over haar Vladimir. Het heet ook Vladimir... of de onderbroken vlucht. Of het een Lorre-Mignon-boek, Een boek... dat een tribute eigenlijk is... aan haar man. Aan Vladimir Vysotsky. Hoewel ze ook... De wat vervelende dingen schrijft. Ze schrijft hoe moeilijk het was om met die man samen te leven. Hoe vaak optredens niet konden doorgaan omdat hij niet te vinden was. Of allemaal bezopen was. Of ergens in de goot lag. Hoe ze soms uit Frankrijk moesten overkomen. Om hem uit een of andere de verre uithoeking, wat toen nog Sovjet-Unie heette. Om hem daar weer op te pikken. Ik zal iets uit dit boek voorlezen om een indruk te geven van hoe Marina Vladi... Can... over haar man heeft geschreven. And, uh, the is, uh... Het feest gaat door. Er wordt muziek gemaakt. Er wordt gelachen. Keer op keer worden de schalen met eten doorgegeven. De glazen gevuld nog voor ze leeg zijn. Jij bent dicht bij me, ook al is je gezicht dan in een geforceerde glimlach verstart. Ik houd mezelf voor dat je tenslotte een volleerd toneelspeler bent en ik vermaak me, ik zing. Als ik wat later langs de badkamer kom, hoor ik gekreun en sta je kotsend over de wastafel gebogen. Wat ik zie verbijstert me. Het bloed spuit uit je mond en het is alle kanten opgespat. Na die eerste braakkrampen sta je te wankel op je benen en moet ik je naar het dichtstbezijnde bed brengen. Op aanwijzing van een van onze gasten wordt een dokter gebeld. En ik smeek de gasten om een ambulance te bellen. Je hebt al bijna geen pols meer en ik raak in paniek. Als de twee ambulancebroeders en een speciaal opgeleide ziekenbroeder je onderzoeken... is hun conclusie kort en medogeloos. Te laat. Het risico is te groot en je kunt niet meer worden vervoerd. Ze willen geen lijken in hun auto. Dat is slecht voor de statistieken. Aan de ontstelde gezichten van mijn vrienden zie ik dat de zaak verloren is. Ik versper ze echter de uitgang in roep gillend dat als je niet onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoert, ik een internationaal schandaal zal trappen. De arme jongens raken door mijn geschreeuw helemaal van streek. Ze zijn ook maar radertjes in een systeem van onderbetaalde... en onderge ondergewaardeerde paramedische zorg... dat erop gericht is planmatig te functioneren... en dat het verzorgen en redden van mensen... al heel lang niet meer in het vaandel heeft staan. Eindelijk begrijpen ze dat het Vysotsky is die ze hier dood laten gaan... en die schreeuwende en krijzende vrouw zijn vriendin, de Franse actrice... Na een kort onderontje nemen ze je vloekend mee. En gewikkeld in een deken word je als een levenloze... heen en weer slingerende pop de trappen afgedragen... en in de ambulance geschoven. Met de moed er wanhoop en ondanks hun protesten ga ik mee. De eerste hulp in Moskou ziet er precies zo uit als overal elders in de wereld. Naar beide kanten openslaan de deuren die zich automatisch achter je sluiten. Het is drie uur s'nachts en dan gaan stinken naar eter. Twee of drie figuren zijn ineengezakt op een bank in slaap gevallen. Urenlang ben ik die zondag bij het graf gebleven. En de volgende dag, gewoon op maandag, nog een keer. Gewoon om te kijken of er ook op weekdagen mensen komen. En ik kan u verzekeren, die komen er. Niet zoveel als op zondag, maar toch. Ik denk dat die zondag tussen 12 en 5 uur. zeker een paar duizend mensen langs zijn geweest bij Lischjev en Vysotsky. De meeste legden bloemen. Sommigen lieten zich vastleggen door een fotograaf die daar een handeltje begonnen is. Op zondag lag er nog een klein, met de hand gemaakt houten gitaartje op het graf. Maandag is dat al weggehaald. Via de hulp van een tolk heb ik met een vrij groot aantal mensen kunnen spreken. Waarom komen ze zoveel jaar later nog naar het graf? En wat betekende Wysotsky voor hen? En wat betekent hij nu nog? Er zit geen logica in de leeftijd van de bezoekende mensen. Ze zijn van alle leeftijden, ook jongeren die hem alleen maar van plaat of cassettes kennen. De ingetogenheid van de mensen blijft mij opvallen. Als Svetlana, mijn tolk, ze aanspreekt... zijn de mensen duidelijk ontroerd. Sommigen huilen. Vizotski was uniek. Vizotski was universeel. Vizotski was... Nee, Vizotski is van het volk. Een man van een jaar of 45... die uit de Letse hoofdstad Riga komt... begint te zuchten en houdt niet meer op met zuchten. Hij is mijn held... Hij heeft me enorm beïnvloed. Een vrouw van een jaar of zestig heeft hem diverse malen zien optreden. Dat was intens, dat was enorm. Een andere vrouw noemt hem uitdrukkelijk een tragische held. En dat juist maakt hem extra aantrekkelijk. Russen, zegt ze, zijn dol op mensen met moeilijkheden en die drank. Ach, dat wordt ze vergeven. Sterker, dat vindt men hier niet erg. Dronkaards worden ook altijd geholpen. Een andere man wijst erop dat Vizotsky geliefd was in alle geledingen. Criminelen, schoonmakers, wetenschappers, schrijvers... Ach meneer, iedereen hield van hem. Een vrouw die ons wegtrekt. Want het is niet beleefd om zo dicht bij een graf al te luid te praten... zegt dat Vizelski een profeet was. Hij heeft dingen gezongen die later zijn uitgekomen. Ik ben hem er dankbaar voor dat hij dat gedaan heeft... en dat hij zich nooit heeft laten imponeren. Een vrouw van een jaar of 35 was erbij toen hij begraven werd. De Olympische Spelen waren net begonnen. Het was druk in de stad... Ik ging er naartoe omdat ik veel van zijn liederen uit mijn hoofd kende. Maar ik kon niet in de buurt van het graf komen. Ik stond zeker een kilometer ver weg. Overal waren mensen en iedereen was ontroerd. Het was een zeer bijzondere ervaring. Nee, het was erger, dieper. Het was een schok, een absolute schok. In het Nederlands zijn niet veel teksten van Vysotsky vertaald. Een van de weinigen die dat wel gedaan heeft is Judith Starreveld. Ze heeft dat dusdanig proberen te doen... dat de teksten in het Nederlands op de originele melodie te zingen zijn. Ik zal direct het volgende lied laten horen. Het heet... Hij keerde niet terug van het slagveld. En de tekst gaat zo. Och, waarom is niet alles precies als altijd... als de hemel toch steeds weer naar blauw held? Lucht en water en blos blijven realiteit. Alleen, hij kwam niet terug van het slagveld. Ik weet niet hoe het zat in ons nachtelijk debat... als je steeds maar elkaar de huid volschelt. Och, ik miste hem nooit, alleen nu pas... nadat hij niet terug is gekeerd van het slagveld. Als hij zweeg zat hij fout, hij zong niet in de maat. In gesprek was het iemand die ratelt. Hij verstoorde mijn slaap, smorgens vroeg s'avonds laat. Gisteren kwam hij niet terug van het slagveld. Oh, wat leeg is het nu, vroeger waren we samen. Dat is iets dat je achteraf vaststelt. Het is alsof door de wind het vuur uit is gegaan. Want hij keerde niet terug van het slagveld. Nu vandaag plots de lente de bodem uitschiet... roep ik uit wat er blij in me opwelt. Kom toch roken, mijn vriend. Maar hij antwoordt me niet, want hij keerde niet terug van het slagveld. Onze doden behoeden ons in dit geweld. De gesneuvelden zijn onze posten. En de hemel weer spiegelt in water en veld. En in blauw tinten kleuren de bossen. In de schuilplaats was ruimte voor ons allebei, toen voor beide de uren nog telden. Nu het alleen geldt voor mij, is het net of niet hij, maar ik zelf niet weer omkwam van het slagveld. Waarom is het niet zo? Wordt het niet zo als altijd? Toze nietba, opeens goeie, toods gelees, toods gevoel en toods gevada. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять. Что ты что Майала Крузинская? Ik sta voor een flatgebouw nummer 28. Een flatgebouw dat is opgetrokken uit gele en grijze pakstenen. 1, 2, 5, 10, 12 verdiepingen hoog. En Wisotski leefde hier de achtste verdieping van 1975 tot 1980. Zijn moeder woont er nu ook. En zij heeft in dat huis niets sinds die tijd veranderd. Dus het ziet er nog precies zo uit als toen in 1980, toen hij overleed... Hier aan de muur is ook een, een, een monumentje bevestigd... waarin het halve gezicht van de zanger uh, te zien is. Het lijkt niet zo verschrikkelijk veel op foto's. Het is van, van een verkleurd groenige koper. En ook dit monument is uh, enigszins uh, bombastisch. Daaronder is een tafeltje tegen de muur bevestigd, heel klein. Er liggen uh, uh, dennen... Een kring van takken ligt eronder met een paar dennenappels en vier verlepte bloemetjes. En direct hier tegenover is een Rooms-Katholieke kathedraal. Die is uh, hard aan restauratie toe en dat gebeurt dan ook. Daar hebben ze een Poolse maatschappij voor ingeschakeld. In, in, in uh, de tijd dat Vysotski hier woonde... werd die kathedraal gebruikt als een uh, warehuis, iets zo'n best warenhuis. Het was een beetje een rommeltje, is mij verteld. En Vysotsky ging altijd met zijn rug naar het raam zitten... om niet te hoeven zien hoe die kathedraal onteerd werd. Dat heeft hij heel bewust en heel consequent volgehouden. Ja, hier op die achtste etage... daar hebben zich dus enorme tafereelen afgespeeld. Marini, Marina Vladi verkeerde hier ook als ze in uh, Rusland was... Ze heeft ook een muur uitgebroken en de muren wit geverfd. Zo dus er was geen behang. En ook dat gaf nogal aanleiding tot, tot wat praatjes. Want men schijnt dat hier niet zo gewend te zijn. Soms dan spoelden ze de flessen alcohol weg. En dan ging Kwiatkowski in wanhoop op zoek naar restante drank. En hij dronk dan alles wat hij kon krijgen. Ook als, als hij oude toilet of parfum in het tasje van... Vladivont, dan dronk hij dat ook op. Soms sloot hij haar op. En dan snuffelde hij haar tasje rond. Enorme drinkgelagen. En, uh, hebben zich hier afgespeeld. Vizotski is hier menigmaal zo verschrikkelijk dronken geworden. Of hij kwam aan dat hij helemaal onder de wonden zat. En dan had hij weer gevochten. Of was gevallen. Of men had hem uit de goot opgeraapt en afgeleverd. Direct naast die kerk hier. Daar kunnen mensen lege flessen in leveren. En er staan heel veel mensen voor, vooral oudere mensen. Sommigen heb ik daar even daarvoor vuilnisbakken zien. Uh, in, heb ik ze in vuilnisbakken zien rondneuzen? En daar hebben ze soms een lege fles uitgehaald die ze kunnen inleveren. Het is een, een doorsneestraat, deze Malaya, Malaya Kruzinskaya. Tenminste, dat wordt mij verteld. Het ligt vlak buiten het centrum. Laten we zeggen, halverwege het rode plein en het kerkhof. Het zijn hoge bomen weerzijde En die onderste appartementen, die zijn denk ik... als die, als die bomen groen en uitgelopen zijn, dan zullen de, die lege, lage appartementen zullen wel erg, erg donker zijn. Ietsje verder. Ietsje verderop. Er staan vrouwen aan de kant van de weg. En die verkopen dingetjes. Niet veel, heel weinig. Sommigen hebben zaden bezig. Sommigen verkopen plastic bekertjes. Anderen hebben granen. Sommigen hebben uien, boshuitjes. En dat is een vrij algemeen beeld hier in Moskou. Dat gebeurt in heel veel straten. Soms zitten de mensen in kleine kiosken. Vaak staan ze op straat een handeltje te verkopen. Een weinig opvallende straat. Die Malaya Kruzinskaya. Maar wat zich hier op de achtste verdieping... achter die ramen heeft afgespeeld dat tart werkelijk Iedere beschrijving... И за свободу. Спасибо нашему совейскому народу. За ночі в тюрьмах. Допроси в морю. Спасибо нашей городской прокуратурой. Na veel bureaucratische rompsor, brieven schrijven, lobby, instantiesbezoek krijgt Fysotsky uiteindelijk toch toestemming om naar het buitenland te gaan. En als hij voor het eerst in Polen komt en ziet wat daar al in de winkels te koop is... en wat de mensen hebben en hoe ze zich kleden, dan is hij eigenlijk heel kwaad. Niet omdat het daar in, in Polen en waarschijnlijk in het Westen zoveel beter is... maar omdat zijn landgenoten, omdat al die Russen dit soort spullen niet hebben. Dat is eigenlijk wat hem me het meest irriteert en het meest verbaast. In het buitenland, hij zal er uh, nog veel komen, vaak samen met uh, Marina Vladi... Heeft hij ook veel succes? En ik zal nu een stukje voorlezen uit dat boek Vladimir of de onderbroken vlucht van zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten. Dat gaat zo. Wenhelverlicht Park omringt een huis in koloniale stijl. Op de veranda, in de salons en aan de rand van het zwembad houdt heel Hollywood zich op. Rock Hudson, Paul Newman, Gregory Peck. En als de heer des huizes om een moment stilte vraagt... luistert iedereen om je heen naar de speech van Mick. Die vertelt wie je bent. Een Russisch acteur, dichter, een zanger met een uitzonderlijke stem. En ik voel je naast me groeien. Bijna aan je voeten gezeten glimlacht dus zojuist binnengekomen Liza Minnelli naar je. Je kruipt weg in haar blik en stort je in het eerste lied. Het effect is verbijsterend. Al die beleefd geïnteresseerde gezichten verstarren. Uit de tuin, vanaf het zwembad en van het terras... stromen de mensen toe als muggen aangetrokken door het licht. Je vlijmscherpe stem bezorgt ze kippenvel. Vrouwen kruipen tegen hun begeleiders aan. De mannen roken de ene sigaret naar de andere. De glazen worden bijgevuld, nog voordat ze leeg zijn. De ongedwongenheid is verdwenen. Op ieder gezicht zie ik de door jou liederen opgeroepen spanning. Ze begrijpen de tekst niet, maar de maskers zijn afgevallen. Iedereen voor zich heeft zijn eigen gezicht gekregen. Sommigen proberen niet eens meer hun emoties te verbergen. Anderen laten zich met gesloten ogen meevoeren door jouw hartenkreet. Na je laatste lied is het lang stil. Ongelooflijk kijken ze naar elkaar. Ingepakt door dat kleine in het blauw geklede mannetje. Liza Minelli en Robert De Niro doorbreken de spanning. Fabelachtig. Ongelooflijk. Allemaal willen ze je de hand schudden, je omhelzen. Je hun enthousiasme doen blijken. Ik verlies je uit het hoog, te midden van al die mannen en vrouwen... zoveel groter dan jij. In minder dan een uur heb je het misschien wel moeilijkste publiek veroverd. Een publiek slechts bestaande uit professionele filmmakers. Bekender, verwender en meer blasé dan jijzelf. Zuidoostelijke dus deel van Moskou. Ik moest gaan naar het Tagankaplein, waar ook het Taganka Theater is. Waar die grote successen boekte als acteur, vooral vertolking voor van Hamlet, Shakespeare's Hamlet trok veel aandacht. En hier, vlak in de buurt is een museum. museumje, museumtje. Maar het is lastig te vinden. We zijn al... Want ik heb een gids bij me. En die heeft het inmiddels al aan zes of zeven mensen gevraagd... en die halen onverschillig hun schouders op. We zijn een paar straatjes doorgegaan. Maar we komen nu op paden waarin geen bestrating meer ligt. Grote plassen erin. We gaan naar beneden niet echt een plek om een veel bezocht museum te beginnen. En hij heeft al geen straat. Er is geen Vizotskystraat. straat Er is geen Vizotskyplein. plein Er is geen Vizotskybibliotheek. bibliotheek Er is geen Vizotskypier. pier Er is een Vizotskymonument. monument En daar zijn zijn aanhangers niet echt tevreden over. En nu bevinden wij ons in het museum althans. Trapje er naartoe staat ook helemaal verder niets aangegeven. Ah, hier staat een deur open. En daar zie ik zijn portret. Levensgroot, meer dan levensgroot, uitvergroot. Zo. Kom je. In een kleine ruimte. Twee. Het zijn een kleine ruimtes die eigenlijk vrijwel geheel in beslag worden genomen door foto's. Uitvergrote foto's, vastgemaakt op een jute achtergrondje en dat weer tegen de behangde muren geplakt. Vizotski op tal van leeftijden. Trouwfoto's zie ik. Hier zie ik één bronzen beeld. En er staat hier ook een tv-apparaat met video's waarop hij... Hier zie je hem aan de linkerkant. Met een uitzicht naar buiten door een heel klein raampje. Foto's van Vierotsky. Toen hij klein was. Foto's met zijn kinderen. Dit museum wordt gedreven door zijn tweede vrouw. Dat was dus niet Marina Vladi. Maar dat was de moeder van zijn kinderen. Ja, ja, ja, ja. We zien nu de acteur Vizelski op het beeld in een stuk van Dostojevski ...crime en punishment... ...misdaad en straf. En ook in dit hele kleine... ...stukje in dit fragment... ...zie je... ...hoe uitbundig... ...die man zich altijd bewoog... ...hoe die zich volledig gaf... ...hoe die het uitschreeuwde... ...en uithoeste... ...en... en, en ...enorm temperament... het is nu woensdag en ik ben voor de laatste maal bij het graf en opnieuw ook nu, s'ochtends een uur of elf staan er mensen stok op vijftien en ik ga maar doen wat ik tot nu toe nagelaten heb ik heb buiten heb ik bloemen gekocht geen anjers ook geen narcissen maar een paar rozen, rode rozen. En die ga ik op het graf leggen. Stap nu de omheining binnen. Kan dat monument aanraken bijna. Ik leg nu die bloemen neer. En dan wordt het tijd om te citeren... wat Vysotsky nog tijdens zijn leven heeft geschreven over zijn eigen graf en over zijn eigen begrafenis. Hij heeft het vervoeld. Hij heeft ook vervoeld dat men zou kiezen voor een verkeerde symboliek. En dat heeft hij aangekondigd in, in het lied. Wat ik nu ga voordragen. In leven was ik slank en groot. Vreesde ik woord nog kogel. Volgde niet de gebaande paden. Maar sinds ik dood werd verklaard, heeft men mij de rug gebroken en de peest doorsneden... De nieuwe achilles op zijn voetstuk vastgenageld. Ik kan dat stenen vlees niet afschudden. Ik kan van de stenen sokkel mijn achillesheel niet losrukken. De stalen ribben van mijn karkasziel togen in het verstijfde cement. En slechts mijn ruggengraad huivert. Nauwelijks dood en zonder waarschuwing kneedde de hele familie op stel... en sprong mijn dode masker. Ik weet niet waar ze het vandaan hebben. Maar in het gips hebben ze mijn grote Aziatische jukbeenderen weggewerkt... In leven heb ik de kaken van de kannibalen kunnen ontlopen. Heeft men mij nooit met gewone maatstaven kunnen meten. Maar men legt mij in bad, trekt mij het masker af. En de doodgraver neemt mij de maat met zo'n lange houten lat. Ah. Nauwelijks een jaar voorbij en hier lig ik. eerbewezen, gekroond, in steen gehouden, gegoten, gepolijst. Blootgesteld aan de ogen van de samengestroomde menigte. Word ik bewierookt op mijn muziek, klinkt mijn stem... Van magnetische banden. De stilte om me heen is verbroken. Uit de megafoons klinkt de muziek. Van de daken richten schijnwerpers hun stralen bundels. Mijn door de wanhoop afgematte stem. Verzacht door een laatste schreeuwend weten. Kweel ik als de duif der onschuld. weggedoken onder dons houd ik mij stil. Ze zullen er allemaal aan moeten geloven. En toch sleep ik met castrate stem de mensen toe. Ze pikken in mijn lijkwaden, Brengen me tot hun normen terug. Wordt mijn dood dan zo misbruikt... De stap van de commandant klinkt hol en boosaardig. Zoals vroeger zal ik er scheid aan hebben. De menigte is de straten ingedreven. Ik heb mijn trillende voeten losgerukt, stenen van mijn rug geschud, tegen de zerk gedrukt, naakt en smerig. In de val, mijn oude huid afschuddend, zwaaiend met mijn ijzeren klauw. En op de harde grond neergeworpen, door de vlijmende luidsprekers, schreeuw ik: ik luister, ik leef. Сам виноват, и слезы лью, и охаю, Попал в чужую колею глубокую, и Я цели намечал свои на выбор сам, А вот теперь из коли не выбраться крутые скользкие края, Имеет это колея, я кляну проложивших ее. Пролопнет терпенье мое И склоняю, как школьник плохой Колею в колее с колеей Но почему не имется мне нахальный я Условия, в общем, в колее нормальные Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся Желаешь двигаться вперед, пожалуйста Отказа нет в еде питье В уютной этой колее И Я живо себя убедил Не один я в нее угодил Так держать колесо в колесе И доеду туда, куда все Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти! Dat is zover ongehoord, eerder uitgezonden in maart 1995. Wilt u meer weten over Vizotsky en of Ronald van den Boogaert... gaat u dan naar zijn webblog www.ronaldvandenbogaard.nl Volgende week kunt u ongehoord gaan luisteren naar degene die Jacqueline Maris maakte in Ierland... over de Ierse hongersnood rond 1850, waardoor 1 miljoen Ieren om het leven kwamen... en nog eens 1 miljoen naar voornamelijk Amerika vertrokken. Dit was OVT voor vandaag. We zijn er weer volgende week. Straks na het lange nieuws de perstribune van Omroep Max van Govert van Brakel. Met vandaag Henk Kroll en de Grey, Gay Pride en Olympisch kampioen zwemmen Maarten van der Weijden in het tweede uur. Dag, een hele prettige zondag vandaag. Tot volgende week. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Dan kom je tot...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 Dick Berlijn over leiderschap bij Defensie en zijn passie voor het vliegen. Het recht van spreken in twee dingen. Morgen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.